merk ik ook hoe moe ik eigenlijk ben. Want uh, ja, maar een paar uurtjes geslapen in het hotel. Bij, RTL. bij die explosie raakten vier mensen gewond. In Tilburg is bij een brand iemand om het leven gekomen. Dat meldt de brand weer. Het vuur woedde daar in een appartementencomplex. Er zou ook veel schade zijn. Hoe die brand kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Dan naar Iran, de dodental door de protesten daar blijft oplopen. Inmiddels is van 3000 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat zegt een mensenrechtenorganisatie. Die protesten begonnen bijna drie weken geleden tegen het regime daar. Er werd hard tegen opgetreden. De laatste dagen zijn er in Iran bijna geen demonstraties meer. En dan op naar Eindhoven. Een opvallende melding voor de politie daar vanmorgen. Agenten hebben daar een fatbiker van de A2 gehaald. Een vrouw reed op dus de fatbike op de linker rijstrook. Waarom ze dat nou deed, is nog niet bekend. Een vrouw heeft wel een boete gehad. Ja, maar jongens, ik heb toch gewoon een gaslijndel? Mag ik toch al op de A2 rijden? Ja, dat mag dus niet. <tie> het weer nog van Plaza, Op veel plekken is het erg Lekker, flink wat zon vandaag. Het voelt soms lenteachtig aan. Het blijft ook droog, maximaal 12 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar dan wel een stuk kouder. meld viel op de A16, Rotterdam-Breda... bij Ridderkerk-Noord, 5 kilometer, 20 minuten vertraging. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, bij Nijkerk... staat 4 kilometer met een kwartier. En op de A59 zonzeel richting Os. Bij Os staat een defect voertuig, 3 kilometer, kwartiertje. En flitsers niet gezien. En dan. Ja, met de weekendshow op zaterdag. Muziek komt eraan van David Geraan. Sia, Beautiful People na Olivia Dean, men I niet. David Guetta, Sia, Beautiful People op Q Music. Het is zeven uh, over twee, het is zaterdagmiddag. Het is lenteachtig in het land. Het is een goed weekend. Het is een heerlijk weekend. Ja, en uh, Tom van der Wit, ik wil eventjes iets opgooien alvast. Wat wil je op? Uh, er zullen vast mensen luisteren die nu uh, die al getrouwd zijn... en die een uh, huwelijksreis uh, achter de rug hebben. Misschien al wel tientallen jaar geleden, hmm. misschien recent. Ik wil even de vraag opgooien... wat is het minst romantische qua activiteit of... Ja, wat je hebt gedaan tijdens je huwelijksreis. Want? Nou ja, Rob en ik zijn getrouwd de afgelopen zomer. Ja. Uh, en we gaan op huwelijksreis naar Japan. Ja, fantastisch vriend. Fantastisch. Dus we gaan alle ja, hoogtepunten, We gaan helemaal op doorreis door het oh, land. Oh, lekker sushi vreten dan. Lekker, Lekker eten, alles natuurlijk zien. Alleen ja, wat ik ook echt heel graag wil zien... zeker als geschiedenisliefhebber, dat is niet heel gezellig... Hiroshima. <laughs> ik wil daar toch even heen. Ik mag niet om lachen. Maar er zijn veel mensen heen gegaan. Er zijn nogal wat mensen heen. Gegaan. Hoeveel? Ja, wat, volgens mij iets van 130.000 in, in één klap, geloof ik. Dat was, dat was nogal een bom, ja. En ja, dan ga je gezellig op huwelijksreis ga je nou naar ja, Hiroshima. Je moet het niet verkopen als daar ga ik gezellig heen. Maar kijk, je, ik, ik ben nog nooit in Japan of überhaupt Azië geweest. Uh, dan ben je daar toch op rondreis, dan ga je langs Hiroshima... Ja, dan wil je er toch ook nee, even heen. Zeker, inderdaad, jij als geschiedenis-nerd, kan ik wel zeggen. Zeker. Als je in Japan bent, dan moet je erheen. Dan moet je erheen. Alleen ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel je huwelijksreis. Uh, dat is natuurlijk ook een romantische aangelegenheid. Uh, vindt Robin het goed? Of heb je er niet Ja, in? nee, die vindt dat goed. Die vindt dat niet zo'n probleem. Maar het, is, het schijnt ook een hele leuke stad te zijn, hoor. Dus onder die vlag heb ik het er doorheen gekregen. Het is zo'n mooie stad nu. Oh. Maar ja, als we er toch zijn, moeten we wel eventjes kijken bij die vlam... en bij dat museum, ja, ja. weet je dat. Zo, uiteindelijk mogelijk 200.000 tot 240.000 slachtoffers over langere tijd. Alleen uh, Hiroshima, ja. of is Nagasaki daar ook bij opgeteld? Dat is wat ik nu uh, op internet over okay. ja. Oh, Ja, dat is niet uh, heel gezellig. Maar toen dacht ik, ja, uh, kijk, dit, was, dit is niet een hele gezellige activiteit... of een romantische activiteit, maar er zullen vast misschien nog wel ergeren zijn... Of, het, het kan ook kleiner dan dat zijn. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat is het minst romantische wat jij hebt gedaan tijdens je huwelijksreis? Uh, dat, dat kan iets lugubers zijn. Dat kan iets goors zijn. Dat kan iets... Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat voor verhalen daarop binnenkomen. Ja, leuk, leuk, leuk, leuk dingetje. Toch? Ja, even een klein onderzoekje. Nou, ik doe alvast een duit in het zakje. Hiroshima. We doen zo meteen even een rondje langs de velden, dus uh, gooi je berichtje in de q Music app deze kant op. De alarmschijf komt eraan en nu YouTube, hier here is Pride op q Music. I'm a do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 Alarmschrijf come on, keep it up. It's funny if you're down to play. turning Shakira Zoo. Ja, leuke plaat. Ja, zeker. Goed. Uh, we hebben het even over huwelijksreizen. Ja, ik ga op uh, huwelijksreis naar Japan. Uh, en daar gaan we ook langs. Naar nou, Misschien wel de minst romantische activiteit aller tijden ooit. Tijdens een huwelijksreis. We gaan even langs het museum op Hiroshima. Ja, maar ik snap hem wel. Ja, je bent er toch. En ik ben een geschiedenisneurd. Ik ja. moet er langs Daar Robin heeft er ook helemaal vrede mee, hoor. Die uh, vindt het ook indrukwekkend. Dus daar gaan we ook langs. Maar romantisch is het niet. Dus toen uh, hebben we de vraag even opgegooid. Een klein onderzoekje. Wat is het minst romantische... Ja, wat jij hebt gedaan tijdens je huwelijksreis? Nou, hier een berichtje van Mirella via de q uh, We sliepen in een hotel rechtboven een discotheek... dat werkt niet mee op je huwelijksreis. Edwin, die zegt... Uh, met mijn huwelijksreis was ik bijna weer gescheiden. Goed je uh, oh. Edwin... <laughs> Gezellig. Gezellig. Uh, hier Inge, heet Tom en Bram. Het minst leuke van mijn huwelijksreis was dat ik vier dagen in de stromende regen in Engeland op een krukje heb zitten kijken naar mijn man die daar meedeed aan de world shoot parcours schieten in de kou. <laughs> <laughs> Joy zegt uh, crossfit lessen volgen tijdens de huwelijksreis. Uh, Nanda Hoveling is uh, kort maar krachtig. Je kind meenemen. Ook echt met achternaam dan noemen. Dan ben je toch ook lullig, hè, Tom? Oh, ja, sorry. Nou, ja, dat, ja, dat, dat, ja. Misschien zit dat kind ook wel te luisteren. Ach, dat bedoelt toch met een grapje over. Marcel zegt, ga niet naar de wellness in Japan. Mannen en vrouwen apart. Oergezellig. Ja. Uh, ik was ziek van de heimwee elke avond. Tijdens mijn huwelijksreis. Goedjes van Priscilla. Kijk. Nou, we hebben ook wat, uh, wat mensen gebeld. Uh, allereerst uh, Helma. Hallo, Helma. Hallo, jongens. Hallo. Kijken. Nou, kijk. Uh, wanneer uh, vond die huwelijksreis uh, plaats? En waar gingen jullie naartoe? In 2003 en we gingen naar Tenerife. Kijk, dat is natuurlijk wel echt uh, goed toeven, maar ook daar is iets onromantisch gebeurd. Wat, wat is er, wat is er, wat is er loos? Ja, wij hadden alles voor elkaar, hartstikke mooie kamer, mooi plekje, huurauto erbij, parkeergelegenheid uh, naast het hotel. Dus we dachten, nou mooi hè, auto er neergezet. Volgende dag willen we met de auto weg. Ja, de auto was weg. Dus oh, wij, gestolen! Wij, nee, ja, dat, ja, wisten wij veel. Alles stond in Spaans en zo, dus dat, dat, we snapten er ook de ballen van. Dus wij weer terug naar het hotel. En die man die zegt van ja, dan waarschijnlijk is jullie auto nog weggesleept, want jullie mogen hier helemaal niet staan. Oh, God. Dus, oh. dus, dus wij, naar nou, de politie, maar dat was een klote en het lopen ook nog. Nou goed, dus we kwamen bij de politie en alles uitgelegd. En die politieagent had een vriendin in Zaandam, dus we hadden nog zoiets van, nou misschien is er nog een klein mosseltje voor ons bij. Maar nee, we moesten 300 euro afstikken en dan konden we de auto weer meekrijgen. Dus dat nou, is niet echt romantisch hoor. Nee is nee, niet romantisch, <laughs> Maar nee, een nee, avontuur. Ja, jaren later wel een goed verhaal op de radio. <laughs> ja. ja, nou zo is, dat, zo is dat, zo is dat. Nou, dankjewel voor het delen Helma, een fijn ja, weekend. Ja, graag gedaan. Doei, doei, jullie doei. hetzelfde, doei doei. Hey Martine, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer was jullie huwelijksreis? Uh, bijna zes jaar geleden. En die ging naar? Naar Peru. Peru? Oh, wat prachtig. Ja. Met, met prachtige bergen natuurlijk. Ja, uh, zeker. En wat was er dan onromantisch aan? Nou, wij wilden als onderdeel van de reis wilden wij graag uh, condors zien. En dat gingen we een tour doen. Uh, dus daar gingen we naartoe in een taxi. En in de taxi werd ik vreselijk ziek. En ik wist niet wat het was. En ik, oh. werd, ik kreeg tunnelvisie, ik kreeg hoofdpijn. Uh, oh. Het werd bijna flauwvallen, overgeven. Het was echt een drama. Oh, je had, je uh, had, je had hoogteziekte of iets? Ja, precies. Dus oh. toen bleek het hoogteziekte te zijn. Vreselijk zeg. Ja, daar kan je echt <laughs> helemaal afvliegen natuurlijk. Ja, dat en, was en, echt en toen... heel erg. Uh, nou, de taxichauffeur zei, ja, gaat wel weer over. Dus we reden gewoon door, maar het ging eigenlijk niet over. Dus, uh, nou, ik heb nog net die Condors gezien, maar echt uit de taxi uh, ging hem niet worden. Uh, toen moesten we daarna moesten we naar een ander dorpje en daar zouden we een wandeling gaan doen. Maar ik was zo slap dat dat niet wow. ging. Dus wij hebben twee dagen in een afstandshotel gezeten waar ik er helemaal af lag en waar mijn man uh, coca-bladeren en allerlei lokale medicijnen voor mij ging halen. Uh, en toen ging het wel weer. Nou. En toen nog wel kunnen genieten van de rest van de trip. Jawel, ja, het oh, ja. Steeds als we een stukje hoger gingen, kwam het wel weer even terug. Maar daarna zakte het wel weer. Dus we oh. hebben wel een mooie reis gehad, hoor. Ja, maar er zat wel een klein onromantisch randje aan Toch? Ja, toch wel. Ja, wel echt een, een unieke reis, hoor. Wel heel erg tof. Absoluut. Ja, nou, ja, het was heel leuk. Ook dank voor het delen, Martine. En geniet ook jij Joep. van het weekend. <laughs> Komt goed, okay, zelden. Hoi. Hé, hey, Reinder, goedemiddag. Hey, goeiemiddag met Rijn, hoi. Ja, wat, wat is er bij jou dan allemaal gebeurd tijdens de huwelijksreis wat niet zo romantisch was? Ja, wij gingen naar uh, Bangkok, naar uh, Thailand. Mooi. Uh, ruim, uh, ruim tien jaar geleden. Ze dus zit naast me, dus ik moet voorzichtig zijn, maar uh, nee, <laughs> we zijn nog steeds samen gelukkig. Heel goed. Maar uh, ja, het was eigenlijk dubbel. Er gingen twee dingen helemaal niet zo romantisch. We kwamen aan in Bangkok en we hadden ons nog niet zo goed verdiept dat het uh, Chinees nieuwjaar was. Dus wij gingen de tuk tuk in. En het leuke is in, in, met het Chinees nieuwjaar dat ze dan met emmers water en meel klaarstaan en die zwijten ze over je heen. Dus dat begon ik al mee. Oh, dat is al leuk. En, dat kreeg ja, je. Dan, niet. Dan, uh, ah, dan dat zit cool. je onder de water in de mail en de uh, meel en dan post je dat op Facebook en dan krijg je vragen hoe, waar je vrouw onder zit. Maar goed, dat draaien we goed. ook dat oh, nog. Ja. Ja. Oh, ja. En toen uh, gingen we naar Pie en een mooi hotelletje en een lekker eten buiten en uh, zo'n ring. Um, dat heel erg wennen moet ik zeggen. Um, ja dat ja. Dus dat, dat, weet je, dat voelt een beetje gek. Dus, dus na het eten wil je een beetje netjes houden. Dus ik, ik doe hem af. En ik ga hem even met het servetje oppoetsen. Maar ik vouw hem in het servetje. Nee, nee, nee. Ja. Ah. Ik vouw hem in het servetje. Nee. En uh, wij gaan uh, romantisch het strand op. We lopen lekker weg. En we staan lekker hand in hand. En mevrouw zegt dan een keer, ik mis aan je hand. Oh. oh, die zit in dat servetje en die is weg. Ja, in dat servetje. En, en, en we waren al een Thailand. tijdje. Ja, succes. Dus wij waren al een tijdje weg. We waren echt als gek teruggerend naar het restaurant. Moet ik eerlijk zeggen, het personeel was echt super aardig, maar het was alles al opgeruimd. Ja. Ze waren al bijna dicht en het lag ergens op een vuilnisbelt tussen alle etenswaren en resten. Maar het personeel is met ons samen in die bak gesprongen, eh, met de hoofd naar beneden zoeken, zoeken en, en het is gelukt. Nee. We hebben we wow! Ja. wow. Maar, ja, bizar. Ja, is fantastisch dat het alsnog gelukt is. Ja, ook wel weer echt een verhaal voor het leven. Ja. Uh, en als je nu naar je hand kijkt, zit hij er nog? Ja, hij zit er nog, ja, ja, ja. ja. Kijk, ja, ja, ja. Dat is goed. Maar knil, maar goed. Ik, ik snap inderdaad wel, het is niet het meest romantisch... samen in een vuilnisbelt in een zoekend naar je trouwring. Ja. Wat een nee. goed verhaal, Reiner. Dank je wel ja. ook voor het en dan heel wel. veel liefs aan die prachtige vrouw. Dank oh, oh, je wel, dank je wel. Ja, dank je, ja, ja, ja. hoi. Ik heb ogen overal, Reiner. Fijne uitzending, hoor. Hoi, hoi. Het is better someone to you op Q-music. die or fade away. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone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 dat zich perfect naar uw lichaam vormt. Tempoor. The future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar kruidvat. Avogel Egina Force met Eginacea ondersteunt je immuunsysteem. Nu alle Avogel Egina Force 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Jij wil een zaak waar een luchtje aan zit? Waar wacht je op? Start de vakopleiding Parfumerie. NHA Thuisstudies. De Lipmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, woordenvol standaard opties... en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé.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 Half 3, goedemiddag. Q verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Bij Nijkerk, 5 kilometer vertraging kwartier. Oh ja, ja, er zullen ook vast wel flitsers zijn. Ik zal eens dus even refreshen. Ja, het zijn er twee op de A28 richting Zwolle bij 80.2. En op de A59 richting Breda bij Waspik bij 105.8. Cue en Bram. Sam Veld komt eraan. Heet Sam, Na Mark Ember. Belong together.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 Together like cold ice tea and warm weather. Where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone was shine. You and me belong together all the time.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 Show you how the world is Sam Veld op je Music heet Stan. Ik zag hem net al lopen, onze vriend Stefan Bouwman. Zometeen om drie uur te horen met de Top 40. Wij hebben nog de Top 40 Classic. We gaan terug naar 2013. Ja, oftewel 13 jaar geleden. En op die dag hield Oprah Winfrey een groot interview met een wielrenner. En die wielrenner ken je wel, Tom van der Weerd. En hij werd wereldnieuws. Yes or no. In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. yes. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping? Seven times in a row. Not in my opinion. Lance Armstrong was dit. Ja, Lance Armstrong ja, uh, gaf dus toe dat hij uh, ja, tijdens al die wielrenoverwinningen doping had gebruikt. Um, nou ja, uh, met doping kan je natuurlijk beter presteren. Heb je voordeel? Ja, het mag niet. Maar ja, hij werd wel zeven keer uh, Tour de France winnaar ermee. Jarenlang iedereen voor de gek gehouden. Ja, maar ik moet wel zeggen, iedereen deed het natuurlijk. Ja. Uh, volgens mij hebben ze ook gekeken. Die hele top 10 of top 20 had allemaal doping hmm. gebruikt. Of is later nog gepakt met doping. Dus ja... Um... Hij was misschien wel de beste dopinggebruiker van alle dopinggebruikers, kunnen we zeggen. Nou ja, toch werden al zijn titels afgenomen. Uh, hij moest ook nog 5 miljoen dollar betalen aan de Amerikaanse overheid. Uh, ook zijn uh, Olympische medaille raakte hij kwijt. Zo. Ja, en zijn carrière was toen echt definitief voorbij. Ja, ik vind het ook een beetje, een beetje onzin, hoor. Als ze het allemaal doen. Ja, dan ja, hebben ze allemaal het voordeel gehad. En het ja, is, toch, ja, al, het is ja. toch al geweest. Ja, ja zeg maar. Toch? We gaan naar de top 40 van die dag, 17 januari 2013. Wat stond er in de lijst en wat zou je graag op Q willen horen? Nou, op 2, deze van Passenger. Daar kun je op stemmen of gaat je stem naar Raccoon. Een oceaan om in te vluchten, nooit ja. Zijn. Of gaat je stem naar de script? Ja zeg het maar. Meeste stemmen gelden. Welke wil je in zijn geheel horen? Dan gaan we er winnaar draaien over pak een beet. 7 minuutjes. Nee. Here your time and time again. Oh yes and over Yes Every man deserves a good woman. like you in my life. You saved my heart from the fate of Nummer 1 in de Nederlandse top 40, Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Top 40. Wat een rammer. Ja, terug naar 17 januari 2013. We hebben de top 40 van die dag erbij gepakt. En je mocht stemmen in de Q-Music app op Passenger, Let Her Go... of van de Nederlandse bodem, Raccoon, Oceaan... of de script, Six Degrees of Separation... Oh, je gaat niet nog meer zeggen. Nee, dit waren, dit waren de drie opties. Ja, maar je, je zei het alsof je nog allemaal dingen ging zeggen. Nee. nee. <lacht> nou, Ant zegt uiteraard raccoon. Petra zegt moeilijke keuze, maar ik kies uh, nou, ook voor raccoon. Anki zegt, de script altijd lekker. Adrie zegt, uh, vlak voor Blue Monday moet dat toch echt Passenger met Let Go worden. Robert zegt, ik had een cd met Let Go erop grijs gedraaid toen. Dus kom maar door. Anja zegt nog, oceaan, lekker met het zonnetje, lekker wegdromen. Nou, en uh, we gaan ook eens even kijken naar de percentages. 15% ging voor de script. 25% voor Passenger. En dat ah. betekent dat 60% ja, zich lekker ompelen. Onder laat dompelen in een oceaan van Raccoon.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 Alle tot zover, tot hier en niet verder. Zometeen, bij jou op de radio <laughs> Stefan <laughs> Boubom. Stef. <applaus> en daar is hij. Waar is die nou? V uh, Danny Vos, nieuwslezer, uh, kun jij even invallen als Stefan van Bouwman? Ja, dat is goed. We doen uh, zo meteen de top 40. Oké, okay, wat leuk. Ja, ja. Zijn er nog verrassingen? Ik heb werkelijk maar geen idee. Ja, volgens mij in ieder geval veel nieuwe binnenkomen. Ja, ja, Achter dus komt hij aan. Er oh, is nog ja, oh, Mr. Top 40. Oh ja, nee, de echte Mr. Top 40 komt er nu aan. Hé, hey, Stevie. Hey. hey. Beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, bentje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, beetje, hallo. Hallo, van. Waarom is die luie producer voor jullie, die weer niet halen, Tijn? Ja, die is al weg. Die is al naar het, euh, naar het, euh, naar het uitje. Echt, jongen. We hebben een uitje vandaag, hè? Is die man, kan die een slechte beoordeling krijgen? Dat is niet doen. We staan nooit met het Brabants. Dan laat hij me gewoon weer hangen. En dan zit ik hier zo nog even... Een klein afrondingje te doen voordat ik zo meteen drie uur begin op het toilet. En dan hoor ik jullie stevig oh. <lacht> En ik versprinten, jongen. Hé, hey, ja. maar uh, na de top 40 kom je ook naar het uh, DJ-uitje? Ik was het vergeten. Ja, goh. ik heb ook geen mail gehad. <lacht> kom je <jij> ook niet? <lacht> ik kom niet. Jij ja, leest je mail niet, dat is wat anders. <lacht> maar jij komt toch wel, Steef? Goed, uh, dit interne gewauwel. Um, Zometeen lekker de top 40 met Stefan Bouwman. En wat ziet u er goed uit. Ja. Mooie broek. Hoi hoi. Tot morgen. Van plannen maken <laughs> naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen.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 Klinkt lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen werkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals roejochert van de Zaanse Hoeve voor 79 cent. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Er zit meer van en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota IGO Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier.